Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 34, opgenomen op maandag 7 mei 2012. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Ah, sto bene, grazie. Nou, geen probleem hoor. <laughs> Graag gevraagd. Zo, uh, nu weet ik dat Wout uh, naar onze podcast luistert... en altijd benieuwd is naar het weer in Italië, dus uh, tell eens. Een <laughs> uh, beetje zelfs bij jullie, hè? Ik hoorde van jou dat het uh, en nu en dan regent, uh, koud is... en nu en dan warm is en zonschijn. Het is, ja, het is uh, een beetje <coughs> Oh ja, wisselvallig is een beter woord. Uh, ja, dat uh, heeft uh, nogal uh, invloed op de gezondheid van de mensen. Ja, veel hoesten, verkouden... Ja, dus, uh, bij, <laughs> zoals je weet kom ik nooit buiten. Dus, uh, maar toch heeft het invloed. Ja. Misschien moet je wat vaker gewoon naar buiten, word je een beetje gehard van. Ja, dat zou kunnen. Nee, ik heb gisteren lekker uh, twee, drie uur met de hond gewandeld. Dus, uh... ja, dat Komt jullie doorhebben dat hij één keer in de week de hond uitlaat. Ik heb gisteren <laughs> met de hond gewandeld. Ik, ik doe vind... mijn best. Ben je vandaag nog niet met de bezigheid geweest? Nee, dat uh, doet mijn vriendin. En uh, s'nachts doe ik het, of s'nachts, s'avonds doe ik het altijd. Right. Maar dan hebben we nog volgende week uh, gaan we de temperatuur omhoog en dan begint de zomer eindelijk. Lekker. Dan lekker aan het strand. Lekker. En uh, hadden jullie ook niet uh, verkiezingen gisteren? Als Frankrijk, toch? Oh, een mm, beetje in de dan. Frankrijk en Griekenland, oh ja. ja. Nee, nee, nee. We hebben nog steeds uh, Monty met zijn uh, belasting uh, aparte belastingregels. Heid. Right. Hoe, uh, de afgelopen twee weken heb je hard gewerkt aan de site met uh, de tabletvergelijker. Ja. Dat gaat wel lekker volgens mij. Ja, dat gaat goed. Uh, dat uh, zorgt sowieso voor mij voor een voordeel, een groot aantal pageviews. En voor de bezoekers uh, krijg ik wel leuke reacties van mensen die het ook handig vinden. En uh, ik krijg leuke feedback over. Ja, hartstikke cool. Ja, Maar uh, Dat wou ik zeggen eigenlijk. Hè? <lacht> uh, ik weet niet hoe, hoe verstandig is het om, om het al helemaal uh, door te drukken in deze podcast, maar misschien is het leuk om inderdaad even aan te kondigen dat de komende tijd ook nog wat anders gaat veranderen qua advertentievoering. Ja, want uh, ja goed, om, om inkomsten te genereren staan er natuurlijk een groot aantal advertenties op de site, dat uh, zal iedereen wel gemerkt hebben, er staat ook een advertentie tussen in een artikel zeg maar, en ik kan me voorstellen dat voor sommigen wat uh, spam hier overkomt, of in ieder geval, er staan redelijk wat advertenties dus. Te veel? ja. Um, maar er gaat verandering in komen, want uh, we gaan een leuke samenwerking aan met een bedrijf dat ze voor ons gaat exploiteren. En uh, dat heeft tot gevolg dat we een stuk minder advertenties gaan tonen. Hopelijk. Uh, hopelijk, ja. Nou, daar gaan we wel vanuit. Uh, ja. Maar dat gaat dus voor de bezoekerervaring, voor de, de, de, de leeservaring gaat erop vooruit, zeg maar. Dat is uh, volgens mij wel de bedoeling. En dan uh, de komende week nog eventjes wat puntjes op die i en advertenties op de pagina. Uh, dus uh, waarschijnlijk kunnen we het in de volgende podcast wat meer over hebben uh, uh, de, Het ziet er allemaal, uh, de ideeën zien er leuk uit Dus uh, erg benieuwd En uh, ik denk dat dat uh, leuk is om even dus genoemd te hebben Omdat dat toch een, uh, een, een, een leuk omslagpunt In ieder geval voor, voor ons is dus in de beleving Van hoe, hoe we worden gezien op het, op het internet Het heeft een professionele uh, raad nou, En, dat, ook. Uh, en uh, dat is zeg maar de, de tweede bevestiging deze week uh, want uh, het blijkt ook dat als ik wat korter door de bocht ga in de comments... <laughs> ...dat er mensen de hooivorken opnemen. Ja, we hadden nogal uh, wat, wat uh, negatieve reactie. Of tenminste één hele negatieve reactie. Ze laten wel een beetje op teruggekomen natuurlijk. Erik was dat volgens mij. Maar uh, uh, ja, er waren niet, die waren niet zo blij met uh, de gang van zaken in comments. Nee. <laughs> ja, uh, wat ik ervan geleerd heb is dat als ik... Uh, Negatief doe over Android. Dat ik dat uh, in niet minder dan een paar alinea's kan doen... omdat ik dan wat achtergrond uh, ervoor moet geven. En ik denk dat ik me dus uh, de komende tijd... Uh, buiten de comment probeer te houden. <laughs> uh, maar dat, uh, dat is misschien een keer iets voor een, voor, voor een, uh, voor, voor een andere podcast... of voor, voor een ander type podcast of voor, voor iets... Maar uh, goed, uh, uh, in principe twee signalen dat, uh, dat de site serieus genomen wordt mm -hmm. en aangezien jij het meest op de site schrijft en ik een beetje op de site schrijf, dat wij serieus genomen worden en dat is uiteindelijk natuurlijk hartstikke leuk. Ja, in principe, je, of in principe, je, je hebt uh, dus gewoon een, een, eigenlijk een voorbeeldrol eigenlijk. Sorry, uh, uh, we gaan het niet editen, maar de verbinding viel een klein beetje weg. Oh, nou ik zei dat je hebt eigenlijk een soort voorbeeldfunctie. Je, je hebt een best een belangrijke rol zonder dat je het zelf beseft. Mensen kijken naar je of luisteren naar je. lezen je, je artikelen um, ja. in, met het idee in het achtergrond dat jij er heel veel verstand van hebt. Dus je hebt ook gelijk wel een hele verantwoordelijkheid. Ja, ja, nou ja kijk, uh, daar heb je helemaal gelijk in. Het is wel zo dat ik wel zoiets heb van goed... Uh, Voordat je echt kritiek hebt, druk ook even op mijn naam en kijk wie ik ben en lees mijn andere stukjes. Ja, precies. Of luister bijvoorbeeld naar de podcast of wat dan ook, want het is niet zo dat ik nog nooit iets negatiefs over Android heb gezegd en dan opeens posten van ja, maar ik denk dat Android misschien wel over zijn hoogtepunt heen is, want daar ging het om. Mm -hmm. uh, het is niet zo dat ik het helemaal uit de lucht grijp, zeg maar. Dus, maar, maar goed, het, je hebt helemaal gelijk, het is leuk en, uh, en wat je zegt, hè, oh, wat je voorbeeldrol, hoe je het wil noemen, uh, op mijn eigen blog... Uh, in je browser.nl kan ik natuurlijk rammen wat ik wil, <laughs> ja. maar uh, inderdaad als editor of hoe je het wilt noemen, als schrijvertje op jouw website, moet ik me gemak houden in de comments of heel uitgebreid reageren. En aangezien dat er niet echt heel erg in zit, uh, zou ik daar uh, beter op letten in ieder geval. Pew, <laughs> um, deze week in tablets. een lange lijst. Ja, uh, ja, volgens mij wel veel korte nieuwtjes waar we een beetje doorheen kunnen drukken. Ja. Uh, natuurlijk is het ook leuk om sommige nieuwtjes zo te brengen dat mensen het gewoon kunnen gaan lezen op je website. Want dat mm. is ook belangrijk. Ja. Uh, laten we <klaan> beginnen met Samsung Nieuws. Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben er lang op moeten wachten. We hebben het al heel vaak besproken in de podcast en op de website. Maar Samsung is eindelijk begonnen met de uitrol, uitrol van Android 4.0. Helaas het is het een apparaat. In, uh, voor alle, uh, ik heb het nu over tablets, dat doen ook smartphones hoor, maar voor bijna alle tablets. Alleen de Galaxy Tab 7.7 zag ik niet in het lijstje staan. <lacht> dus wel de 10.1 en de 8.9 en de 7.0 en noem maar op. Dus die, uh, die komt eraan, die, be die beginnen ze nou uit te rollen in Canada. Dus het zal ook niet meer heel lang duren voordat die uh, in Nederland uitgerold gaan worden. En dan hebben we eigenlijk alle grote fabrikanten wel zo'n beetje gehad. Behalve Toshiba en misschien nog één of twee. Dus dat lijkt goed te gaan, uh, want er waren deze week, dat staat verderop in de lijst, uh, waren er wel wat cijfers over adoptie uh, van, van Ice Cream Sandwich. Mm -hmm. uh, en dat is nog echt, echt, echt om te janken, nog maar 5%. Ja. En dat is toch wel heel erg weinig, zeker um, als je ziet hoe lang het al beschikbaar is. Ik zit even te kijken naar uh, tabletcenter.nl. Uh, toen ik de review schreef over de 7.7... Mm -hmm. Toen was mijn advies van... Goh, is hartstikke mooie hardware... Maar wacht tot de Ice Cream Sandwich update komt. Ja. Uh, want uh, tot die tijd is het gewoon niet goed genoeg. Is het zonde van je geld mm -hmm. om een 7.7 te kopen... Toen zei ik al, van een belangrijke reden om te wachten is, omdat tegen die tijd dat het ooit eens een keer komt. En het is, zit het dus nu nog steeds niet aan te komen. Maar in ieder geval, ze gaan op de, voor de andere tablets dus wel wat doen. Maar voor de 7.7 begreep ik voor jou dus nog niet. Nee, die, dat vond ik ook verrassend. Die stond niet in het lijstje. Um, misschien dat hij op een later moment, ja, hij krijgt sowieso een Android 4.0 update hoor. Dat is al. Uh... Maar wat ik wel zeggen, hij is nu al, uh, even kijken, 10% in, in, in prijs ge, uh, gedaald. Ja. En dat is toch wel belangrijk, uh, om, of in ieder geval belangrijk, ik vind het wel even leuk om even genoemd te hebben. Dat was toen ook mijn advies van, joh, tegen die tijd dat het eindelijk een keer komt, uh, en misschien is het dus nu over een paar maanden, dan heb je kans dat hij nog eens een keer 50 euro of zo gezakt is. En dat scheelt je dan toch. Een, ja, hij is nu 60 euro in prijs. Dus ja, maar ja, dat, ja dat, is altijd, dat is altijd het probleem. Hè? Maar dan heb je ook weer iets nieuws. Dan, dan ja, is er alweer iets nieuws te verkrijgen en dan kun je daar weer op gaan wachten. Nee, nee, dit, ik <coughs> kan het niet over wachten uh, of over de, de prijs die minder is. Maar in mijn review noem ik het uh, een, een niet acceptabele combinatie. <coughs> ja. Ik weet dat het uh, er niet te veel op ingaan, maar ik zeg: 3.2 is niet goed genoeg, is zonder van je geld. En dat is dus belangrijk. Als het wel. Uh, uh, goed genoeg was of, of redelijk was, wat, als het in mijn beleving wel goed genoeg was, dan, dan zou je die 60 euro die je nu minder betaalt, dat zou je dan onder het kopje uh, plezier aan je tablet <laughs> hebben kunnen uh, koppelen, zeg maar, weet je wel. Oh, daar wacht ik even, maar ik heb er nog steeds wel lol van, zeg maar. Ja. En uh, natuurlijk hebben mensen, als ze het kopen, hebben ze er vast wel wat plezier van, maar als je een beetje de lat wat hoger legt en kritisch kijkt naar de verhoudingen tussen andere tablets, dan is het gewoon... Uh, zonder van je geld, denk ik. En uh, dus, dus vandaar uh, dat ik het zeg. Maar in het algemeen heb je natuurlijk gelijk dat altijd alles goedkoper wordt. Maar dat dingen goedkoper worden nog voordat het moment dat er een, een, een fatsoenlijk besturingssysteem opkomt, dat is toch wel een andere vergelijking, denk ik. Ja. Even kijken. Uh, uh, maar goed, uh, de Liberty TAP. Wat is dat voor een ding? herinner <laughs> ja, je niet? Uh, Pak het wel of zo? Ja. Packard uh, Bell heeft, uh, ja dat is een dochteronderneming van Acer um, Die heeft eigenlijk uh, Ik denk een paar weken nadat Acer De A500 tablet uitbracht Vorig jaar De uh, Liberty Tab uitgebracht Het is eigenlijk een een op een kopie van, van de A500 Oh ja ik weet al precies waar het over gaat inderdaad ja. En um, nou het draaide toen op Android uh, Honeycomb eh uh, Acer heeft, uh, denk twee, drie weken terug inmiddels de Android 4.0 update uitgebracht voor de A500. En je zou zeggen, nou dan komt ook gewoon die Android 4.0 update voor de uh, Liberty Tab. En dat heeft Paco tot uh, een week terug ook gewoon beloofd aan alle uh, klanten. Maar heeft op het laatste moment besloten om dat toch maar niet te doen. En de reden daarvoor is eigenlijk uh, onduidelijk. Dat geven ze niet aan in de mailtjes naar klanten. Maar die wordt gewoon niet uitgerold. En ja, dat verbaast mij weer zo erg. En ik dacht, ja wat, wat is dit nou? En ja, dit is... Ja. Als ik het goed begrijp, is dit toch ook de... Waar ik in de reacties op jouw site las... Dat je als je de update van die... Van welke was dat ook weer op, A, A500. A500 download, dat je die gewoon op je limitiertap gaat zetten. Ja, blijkbaar dag. kan dat gewoon inderdaad. Dus pas het past, is ook. dubbel schande, hè? Het is gewoon... Oh. <laughs> het is gewoon dat ze dus niet... Uh, ze verkopen die dingen kennelijk met zo'n lage marge... Dat ze nu geen budget vrij kunnen maken... Of niet kunnen verantwoorden op de, op de balans... Uh, om nog een paar engineers... Uh, het, die, die paar kleine aanpassingen om Acer in, in, in, in, in pakketbel-logo te veranderen. Want dat schijnt zo'n beetje het enige te zijn wat er moet gebeuren. Ja, maar dat ding is, is, was even duur. Was wel. Is, is alleen, een kopie van hetzelfde ding. Ja, alleen het design was net iets anders. Een andere kleur en uh, misschien minimaal. Waarom zeg ik, het logo moet veranderd worden en misschien een keer een kleur je? Ja, that's it. Maar dat ding is, de hardware is die, uh, helemaal hetzelfde verder... Dus uh, je zou zeggen dat zou één op één overgezet kunnen worden. En dat doen veel mensen nou ook. Ja, goed en terecht. Het is gewoon belachelijk dat het niet uitgerold wordt. Pure schande. Kook nooit een Bel. Nee. <laughs> niet meer. Maar toch? Uh, even kijken. Oh jongen, nu hebben we nieuws jongen wat ik geen nieuws vind. Uitrol 4G-netwerken. Nou kom maar door. Nou ja, het is nieuws omdat het gewoon de eerste keer in Nederland is. Kijk, er wordt een 4G-netwerk uitgerold. Hè, en dat moeten we dan even tussen aanhalingstekens zetten. Want Ziggo is daar uh, vorige week als eerste mee begonnen. En toen, uh, later die week, uh, kwamen ook uh, KPN en Vodafone met het nieuws van... Oké, okay, we, we, we zijn begonnen. Uh, maar dat zijn allemaal meer uh, verplichtingen. Zij hebben namelijk frequenties gekocht met daarin de voorwaarde. Binnen zoveel tijd moet er een 4G-netwerk uitgerold worden op deze en deze schaal en, ja, en ja? zeg die schaal er even bij. Over vijf jaar een gebied zo groot als Amsterdam. Nee, vijf jaar was Utrecht. Twee jaar is Amsterdam. Oh, over twee jaar een gebied als... Oh, en dan over vijf jaar dat is zo groot als de provincie Utrecht. Ja. Over vijf jaar. Ja, dat is belachelijk natuurlijk, hè. Ik vind het allemaal leuk dat we begonnen zijn, hoor. En dat is misschien inderdaad ook wel leuk voor jou op de website te, te zetten. Het is alleen voor niemand relevant op dit moment. Nee, ja, sowieso zijn de netwerken, worden die voorlopig, uh, voor een minimale uh, klantengroep, zeg maar, uh, uitgerold. Bij Signal uh, weet ik dat het voor zakelijke gebruikers alleen is. En dan is het ook nog eens een frequentie die door bijna geen enkel apparaat met 4G-module ondersteund wordt. 2,6 gigahertz volgens mij. Nou ja, datzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor. Ik weet niet precies de exacte. Uh, abonnementsvormen die voor Vodafone en KPN gebruikt worden. Maar dat is ook voor een zeer kleine groep mensen. Volgens mij was het bij Vodafone alleen voor mensen in de Randstad dan ook nog eens met een hoog abonnement. En dus ja, je hoeft er niet veel van te verwachten. En. Uh, nee, je wacht gewoon totdat. de, de, de, de nieuwe frequenties uh, deze zomer geveld gaan worden. En dan zien we. Uh, zien we eind dit jaar. of weer volgend jaar. de echte 4G-netwerken wel uitgerold worden. Ja, inderdaad. Heb het maar genoemd. Precies. Komt eraan. Hey, gisteren stuurde jij mij op Skype. Uh, ik schrok er een beetje van. Van uh, wat kan ik het beste gebruiken om uh, bloed van mijn toetsenbord uh, af te halen. Wat? Dus, dus ik vraag aan jou van ja, wat de fuck bedoel je nou jongen? Wat heb je het over? Want toen kwam ik erachter dat jij uh, je vingers tot bloedens toe hebt lopen te tikken om een lange post te schrijven over tablets en tv kijken. Holy balls, jongen, echt. Uh, dat kan je in gebonden vorm uitbrengen, volgens mij. Nou, okay. ik... Dat is een lekker uitgebreid apparaat, of in ieder geval artikel. Mm -hmm. um, wat, uh, wat was je conclusie? Of uh, wat, wat waren het allemaal tips? Ik heb het wel gelezen hoor. Nee, uh, ja, zou ik ook zeggen. Maar uh, nee, het zijn gewoon allemaal eigenlijk uh, tips in verschillende kopjes van hoe kun je het beste films op je tablet zetten en afspelen. Kijk, tablets accepteren niet alle bestandsformaten. Hoe zet je dat het beste om? Uh, welke mediaspelers kun je het beste gebruiken, downloaden, om om meerdere bestandsformaten af te kunnen spelen? Hoe kun je streamen van je computer naar je tablet hè, via DLNA of uh, andere applicaties die je kunt downloaden in de App Store of de Android Market, Google Play Store. Uh, je kunt ook betaald streamen hè, via KPN, Telford, Ziggo. Als je daar een abonnement bij hebt, kun je een applicatie downloaden, kun je live tv kijken. Uh, we hebben ook Netflix, waar jij binnenkort wat verder op in zal gaan. Dat is een Amerikaanse mm -hmm. dienst. Hè. Die kun, de, voor Amerikanen, maar je kunt er via een omweg in Nederland al toegang tot krijgen. Mm -hmm. uh, dat hebben we kort even besproken, maar daar ga jij verder op in. Je hebt ook gratis streamingdiensten, um, uh, zoals Uitzending gemist, uh, RTL gemist, SBS gemist, noem maar op. Dus uh, daar ga ik hey, een beetje... dat ook? SBS gemist, joh? Ik weet niet of het SBS gemist heet, maar uh, die hebben wel een eigen gemist dienst, ja. Oh, weet wist ik niet. Dus daar zijn allemaal applicaties voor, oplossingen voor, en die leg ik een beetje uit in dat artikel. En uh, wil je graag meer weten over uh, films en tv-series kijken en tv-programma's kijken op je tablet, dan uh, is dat een interessant stukje om even uh, door te nemen. Ja, want jij doet wel alsof het niet zo'n lang stuk was, en misschien is het ook qua tekst of zo niet per se zo ultra lang. Maar volgens mij heb je er echt veel werk aan gehad hoor, want je hebt al die apps gelinkt en zo. Uh, het is echt een, uh, een mooi overzicht uh, voor, voor mensen die om wat media verlegen zitten op een apparaatje. Oké. Okay. Dus, uh, het was het compliment Dankjewel. Oh ja, maar andere complimenten die, uh, die komen denk ik niet meer in deze podcast zo te zien. <laughs> Want ik zag dat je gepost had over die Quasar Multitasking hack of zo op de iPad. Ja, nou, deze week twee, twee hacks die ik zag. En uh, afgezien van het feit dat jij het ugly vindt, die, die Quasar uh, hack, ja, dat is inderdaad Multitasking uh, met verschillende vensters. Hè? Dus een venster zoals je die eigenlijk kent uh, op je van computer. Of van, van van van van van op je Mac OS X ook trouwens. Uh -huh. um, ja, dat je met verschillende vensters op je iPad kan gaan werken. En dat vond ik wel interessant uitzien, afgezien of, of het mooi is. Want je kan vensters over elkaar heen leggen, kleiner maken, groter maken. Zo kan je bijvoorbeeld browser, uh, de browser in hetzelfde venster tonen als je uh, frikmachine. Ja, daar vind ik de manier waarop de, de, de, de Note 10.1 of Windows 8 het wil gaan doen, uh, ben ik... Uh... Honderden de keren meer doorgeschreven. Oh, absoluut. Maar ja, die functie is nog niet voor iOS. Dus uh, ik weet ook niet of Apple daar ooit mee gaat komen. Volgens mij valt het een beetje buiten dus de principes die, die Apple heeft wat betreft iOS niet. Oh, het zou me niet verbazen als in iOS 6 of whatever, whatever, hoe de nieuwe heet. Uh, voor iPad 3, een, uh, split screen, uh, bepaalde dingen, split screen mogelijk zijn. Er zijn zoveel pixels nu, dat uh, het zou me niets verbazen in ieder geval. Over die pixels, hè, dan ga ik heel even naar een ander uh, onderwerp, want ik zag uh, een reactie op uh, de iPad 3 uh, productpagina van iemand die zegt, ja, ik heb op het werk getest, iPad 1, iPad 2, iPad 3 naast elkaar gelegd en die iPad 3 doet er vier keer zo lang over om een website te renderen. En dan zeg jij daarop, jij ja, reageert erop, van, nou, ik heb dat helemaal niet ervaren, Het dus dat, dat heeft in ieder geval niks met de hardware te maken, niet, niks met het aantal pixels. En dan reageerde hij weer op, ja ik zit hier toch, ik heb hier gezeten met collega's en die zien allemaal het grote verschil. Zou dat toch niet kunnen? Ah, ik heb het ook nog wel wat meer gekeken. En uh, wat ik ook in die reactie zeg, het was een populair puntje van angst. Hè? Vier keer meer pixels, hoeveel meer kracht is ervoor nodig? En ik denk dat het wel kan, uh, dat in hele specifieke situaties... Want hij beschrijft uiteindelijk ook een specifieke situatie... met een website waar allerlei custom fonts en gradients of zo werden gebruikt... en, en dropshadows, zoiets, beschreef hij. Uh -huh. Ik heb het even niet voor me. Dan zou dat wat langer moeten doen... Uh, duren. Hij wordt maar uh, in vier vlakken opgeladen, zegt hij. Of gerenderd. Ja. ja, dat zou kunnen dat er in specifieke situaties die opbouw iets langer duurt. Uh, waarom ik erop reageerde of de moeite nam om erop te reageren, is dat op een algemene productpagina. En, uh, <lacht> nou ja, ik kan zeggen over wat je wil, maar ik gebruik mijn iPad echt heel erg veel. Mm -hmm. En... Ik durf jullie te beloven dat als gebruiker je dat niet merkt. Misschien heb je toevallig vijf favoriete sites die zo ingewikkeld zijn... dat ze bij de top tien ingewikkelde websites uh, horen van, van, van het internet... dat je dat dan zou merken, ik heb in normaal gebruik... en ook sites als The Verge, en dat ik zou dat een, als een ingewikkelde website omschrijven... Ja, vooral de voorpagina, ja. Uh, gaat uh, de rendering, en ik, uh, ik heb ze ook alle drie, de 1, 2 en 3... Uh, de twee heb ik verkocht, maar ik heb die van de buurman geleend... ...omdat ik toch wel heel erg graag eventjes wil kijken van... ...klopt het nou wat er wordt gezegd? Uh -huh. uh, onzin noem ik het niet. Uh, Afhankelijk van merkbaar voor, een, voor een, een, een normale gebruiker noem ik het ook niet. En in hele specifieke situaties, als je developer bent... ...en op een bepaalde uh, punten zou letten, zou je dat misschien kunnen... ...kunnen opmerken. Ik denk dat het geen plaats heeft uh, als opmerking bij de algemene productpagina van de, van de iPad 3. Oké. Okay. Nou ja, goed, ik ben benieuwd of mensen daar meer last van hebben. Als je er last van hebt, ik heb het nog nooit eerder gehoord hoor. Ook niet in de comments of zo. Dan laat het even weten in, in, in de reacties. Maar ik ben ik wel benieuwd. Ja, ja, er werd aan het begin werd er wel wat over, over gepraat hoor. En het, ja, dat het zou het, het, kunnen zijn. Het zou zijn, wel zijn, kunnen dat, dat, dat de, de opbouw van de pagina nu dan in vier stappen gaat of zo. Dat zou best kunnen. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Uh, en net zoals dat ik daar bij Android geen rekening mee hou, hou, met de technische uitleg, zeg maar, daar hou ik gewoon geen rekening mee. hou ik bij iOS ook geen rekening mee. Het gaat mij om de ervaring. Natuurlijk, ja. uh, En de beleving van het apparaat. Uh, in mijn beleving, en doe ermee wat je wil, is de iPad 3 uh, de snelste iPad tot nu toe. En het is niet dubbel zo snel als de iPad 2 of zo, hè. Maar die was ook niet langzaam. en uh, Misschien dubbel zo snel als de iPad 1, maar voor de rest... Uh, weet je, gewoon die normaal gebruikte zou, zou ik me, zou me geen zorgen over maken. Het, het klopt mij een beetje als een Android developer die. die zijn gaan halen. En die dat in een specifieke situatie wel kan. Alleen, nogmaals, ik denk dat het geen plaats heeft bij een algemene productbeschrijving. Okay. Clear. Maar er was nog een andere. Uh, hack, we hadden het even over. Uh, of, ja, of tenminste, uh, features die we terug zouden kunnen gaan zien in iOSS of. of uh, of via een uh, jailbreak <coughs> want er was een uh, ontwikkelaar die had het toetsenbord van de, uh, van de iPad in de US aangepast uh, in de zin van dat je met een simpele uh, swipebeweging over de onderste toetsen van je toetsenbord tekst kan selecteren, de cursor kan bewegen uh, en zo makkelijker en sneller teksten kan bewerken. Was dat wel iets wat voor jou interessant is? Ja, vond ik wel cool eruit ja. ja. Maar ja, goed, hij, hij gaat het niet in een of andere jailbreak of, of uh, applicatie uitbrengen of zo. Het was meer zo van, kijk mensen, dit, dit is mogelijk. Um, ga naar Apple's feedbackpagina of uh, bug reportpagina als je, als je een ontwikkelaar bent. En geef aan, dit willen we terugzien in iOS 6 of een latere versie. Uh, dat was wel interessant, de video zag er in ieder geval goed uit en dat lijkt me wel... Uh... Ja, vind ik sowieso lastig hoor op, op tablets uh, de manier van tekst selecteren. En uh, hij had daar een heel mooi... Uh... Conceptvideo'tje voor gemaakt. Ja, um, yeah. I like it. Ja. Oké. Okay. Ik weet alleen niet of ik zo'n fan ben trouwens van al die oproepen op Angadget uh, op en weet ik veel allemaal. Volgens mij had jij het ook een laatste regel van je zin gedaan. van gewoon ga lekker klagen bij Apple. Nee, dat was de kwam van die ontwikkelaar zelf. Ik hè? vind het prima hoor, dat kan mij niet rotten wat mensen doen. Maar ik, ik, ik heb volgens mij. Apple is in sommige opzichten ook wel een kleuter volgens mij. Volgens mij als er genoeg mensen erom drammen... denken ze. Weet je wat? Steek die selectiefunctie maar in je reet. Nee, maar je moet het ook niet zien als klagen. Het was, dat was uh, van. Uh, in de hoop dat heel veel mensen dat gaan doen, gaan ze dat gewoon uh, erin zetten. Want het is gewoon uh, een hele handige functie. Maar goed, ik denk ja, dat Apple ook wel zo, zelf zo ver is dat ze daar over gedacht, uh, nagedacht hebben. Ja, nou ja, goed, ik ben uh, niet de grootste fan hoor van Apple als het gaat om uh, de worden en zo. Uh, ik zou toch heel graag zien dat er wat meer mogelijkheden, uh, uh, dus of vanuit zichzelf beter, of misschien op een gegeven moment toch opengooien, dat er wat uh, uh, skins of apps of hoe je noemt dat, uh, geïnstalleerd kunnen worden. Uh, dat zijn toch wel puntjes waar ik uh, uh, wat ik altijd toch het leukste vind om met de Android-tablets mee te kloten, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus dat uh, ik, ik vind ik wel jammer. Maar hopelijk, uh, misschien in iOS 6 wat meer. Ik, ik hoop dat die swipe selecteren functie, of hoe je het ook wil noemen. Want ik weet niet of swipe het juist de juiste beschrijving is. Omdat er zo'n Android-swipe-toetsenbord heeft, is wat hier volgens mij niks mee te maken heeft. Ja, dat is weer een andere... Uh, ja. en dat, uh, dat heeft, want er reageerde al iemand van, ik heb al dat toetsenbord. het toetsenbord. zou kunnen hoor, dat hij toevallig die developer is. Uh, <lacht> maar, uh, een Nederlander. Ja, weet ik niet, maar volgens mij, nee, doet volgens hij mij is de, de, de toetsen, wat is inmiddels al uh, sinds eergisteren volgens mij uh, te downloaden in een jailbreak. Dus dat hebben ze heel snel al, al uh, uitgerold uh, in een jailbreak. Je moet anders al niet die ontwikkelaar ja. dus je kunt er al aan komen als je iPad gejailbreakd hebt. Oh, oké. Okay. Ja. Dat uh, heb ik helaas niet, dus uh, jammer de maar Even kijken, uh, laten we deze podcast in een, hoog, oh, een lagere versnelling zetten. En eventjes gaan relaxen door naar Nathan te luisteren. Want ook deze week heeft hij weer een heerlijk rustig stukje ingesproken om twee populaire apps te bespreken. En dan zet ik hem nu aan. Hey Sam en Martijn, goeie avond. Nou, voor jullie ochtend als je dit hoort waarschijnlijk. En zoals het, als je het hoort uh, Martijn, deze keer ben ik je niet vergeten. Dus uh, ik hoop uh, dat je er toch stiekem vrolijk van wordt, dat ik je naam noem. Uh, twee uh, appjes die ik wilde bespreken deze week. Eigenlijk geen uh, nieuwe apps, maar wel uh, twee grote apps. Uh, de eerste is natuurlijk uh, waar we niet omheen konden deze week. De Spotify app voor de iPad. Uh, ik heb hem gedownload. Een mooie, uh, mooie app. Niks bijzonders vergeleken met de apps die er al waren van Spotify, bijvoorbeeld op de iPhone. Uh, ik zie eigenlijk weinig verschil. Voor mij zitten dezelfde opties op en uh, uh, ja, zit er niks extra's op. Ja, hij is dan wel uh, de foto's en alles zijn wel aangepast aan het uh, Retina display van de nieuwe iPad. Maar goed, die heb ik nog niet. Dus daar kan ik ook eens even roepen. Uh, ja, enig jammer aan de app vind ik. Maar ja, dat is wel logisch dat je hem alleen kan gebruiken met een uh, premium uh, account. Dus met de free account uh, die je wel op je laptop kan gebruiken. Ja, die kan je niet op je iPad gebruiken. Maar ja, het verschil moet er wezen. Hè? Uh, maar goed, uh, wel echt een aanrader. En misschien toch maar eens overwegen om uh, een keer zo'n premium account te nemen. Of KPN. Uh, en de tweede app die ik wilde bespreken konden we natuurlijk ook niet omheen deze week. Dat is Flipboard. Komt naar Android. En uh, dat kwam naar voren uit de prachtige presentatie van de Samsung Galaxy S3. Uh, ik las al dat jij er fan van was, uh, Sam. Dat jij hem echt prachtig vond. Uh, dat jij graag één wilde worden met de natuur. Eh... Uh, uh, maar goed, uh, ja, uh, iedereen mag ervan winnen wat hij ervan vindt. Ik vind het op zich wel een mooi toestel. Uh, ik vind hem wel weer wat duur. Ik geloof vanaf 600 euro. Maar goed, terzijde. In ieder geval, uh, hun kondigde aan dat ook Flipboard exclusief naar Android komt. En als eerste op de... Uh, sorry, die komt al exclusief op de Samsung Galaxy S3. Uh, ja, en ik verwacht wel dat hij dan binnen enkele... Nou ja, weken misschien uh, naar de andere Android uh, apparaten toe komt. Nou, Flipboard, voor wie het niet weet, dat is natuurlijk uh, de app waarmee je je favoriete websites of Facebook of Twitter kan inladen en dat dan kan lezen als een uh, magazijn. Of uh, magazijn. Magazine. <laughs> ja, voor mij is het ook laat. Maar goed, uh, dus dat was even afwachten, maar ik vond het wel leuk nieuws in ieder geval deze week. Uh, nou, dat waren ze voor deze week. Uh, nou, we spreken elkaar uh, volgende week alweer. Hoi! Heb je Spotify in Italië? Ja, dat heb je al een keer gevraagd. Hè? Ik, uh, <coughs> ik, zou, <laughs> ik ga uh, real-time zoeken. Ik weet het niet. Ik gebruik het niet. Okay. Ik heb geen idee. Uh, ik ben helemaal niet van, van de, de, de video-on-demand diensten of de, uh, de music-on-demand diensten uh, of wat dan ook. Ik ben gewoon echt van mijn mp3'tjes op mijn computer en zelfs nog van de cd'tjes in de huiskamer. Uh, nee, geen idee. Over Nederlandse developers gesproken met die Swipe hack of zo, waar je het over had. Ja. Uh, vond ik toch wel leuk om het nu over Spotify en, en over jouw stage heb. Er zijn een paar Nederlandse jongens. Um, ik weet even niet hun naam, maar hun website is KoFiFi. C-O-V-I-F. Griekse i... En dat is een soort hack, of in ieder geval dat hebben ze op de next web, next web Hackathon hebben ze dat ontwikkeld. En dat is een manier waardoor je je cd-hoesjes voor je webcam houdt. En dan worden ze automatisch covify.com, uh, ja. C-O-V-I-F, Griekse ei. Yes. Ja. Uh, en dan uh, hou je je cd hoesje voor de, voor, voor de, voor, voor de, voor de webcam en dan voegt hij hem toe aan je, je Spotify-account. Oké, okay, cool. <laughs> I like het. En uh, dat zijn Nederlanders. Dat is hartstikke leuk, dus uh, be be best cool. En ze hebben daarmee de Next Web Hackathon uh, gewonnen, volgens mij. Dus uh, hartstikke leuk. En uh, nou ja, dat soort dingen is natuurlijk ook wel even leuk om, uh, om, om te noemen. En um, flipboard, hè? Flipboard is toch wel echt een van de meest populaire iOS apps. Dat zijn we denk ik toch wel met elkaar ja. eens. Wat vind je daar nou van dat dat als soort exclusief. al oh, is het in eerste instantie, ik weet allemaal niet hoe dat precies geregeld is. maar de Flipboard komt naar de Galaxy S3. Die Nathan was, waarvan Nathan al zei dat ik dat ding lelijk vind. en dat klopt. <laughs> je bedoelt dat het naar en einde... ja, wat bedoel je? Wat is de vraag? Nou, nou ja, exclusief Flipboard wordt. Ge... ja. En ik weet niet hoe lang het, dat, dat ga, gaat uh, blijven, zeg maar. Maar wat vind je daarvan? Is dat, is dat, werkt dat dan niet nog meer fragmentatie in de hand? Is het dan ook zo dat je er zometeen rekening mee moet gaan houden dat je niet alleen de juiste versie van Android hebt, maar ook nog eens een keer de, uh, de juiste. Het juiste merk daarachter heb. Dus dat je wel 4.0 ice cream sandwich hebt of 4.4 hoe het ook alweer is. Nee, nee, nee. Ik zie het echt als uh, een productbundel. En uh, goed, dat, dat gebeurt gewoon in elke markt, met elke productgroep. Uh, en uh, ja, goed, je hebt dan een, een Galaxy S3 uh, en, en dan uh, heb je het meteen of je moet drie of zes maanden wachten. En dan heb je het uh, op, je, op je andere Android smartphone of... Uh, of tablet. Ja, goed, dat gebeurt. Je hebt ook Blu-ray-spelers eh, waar een exclusieve deal van Panasonic... Eh, dat je, wat was het, Avatar eh, de eerste drie maanden alleen maar bij een Panasonic-product kreeg... En daarna in de winkel kon kopen. Ja, voor sommige mensen is het wat minder die, die echt dat product graag willen hebben. Maar that's the way it is. En daar verdienen die fabrikanten dan weer hun, uh, hun, hun klantengroepje mee. Oké, okay, very nice. Ja. Als dat... Uh... Dat, uh, ja, ik kan je wel volgen in die redenatie. Ik eh, zelf, ja, ik weet, ik weet het niet. Ik, ik denk dat ik het wel mee eens ben, inderdaad. Uh, maar goed, dat betekent dus dat er een hoop extra apps uh, worden uh, gedownload extra. Want, uh, nou ja, mensen natuurlijk veel van die S3 verkopen. Maar mocht die exclusiviteit op een gegeven moment weg zijn. Uh, Flipboard is natuurlijk mega populair. <lacht> en... Uh, ik probeerde een soort bruggetje te maken naar die 15 miljard Android apps. Die, de, de 15 miljardste, hoe noem je dat? Vandaag gaan ze meer dan 15 miljard Android apps overschrijden qua downloads Ja. Dat is best wel veel. Ja, uh, iOS had er 25... En... 20 miljoen. Miljoen. Nou ja, goed, dat, uh, we hebben het altijd natuurlijk, uh, of tenminste, daar heb ik tenminste wel vaak gezegd in, in reacties. Ik noem het getallen uit de krant, hè? ik weet niet, uh, dat is wat er staat in ieder geval. Ja. Maar <coughs> nou, we hebben het vaak gehad over uh, Android en uh, het kleinere aanbod aan apps. En op zich dat kleinere aanbod uh, wordt natuurlijk steeds uh, uh, um, ja, hoe is het, minder. Het verschil tussen Android en iOS wordt natuurlijk steeds minder. Uh, daar hebben we het natuurlijk niet over... Uh, uh, ...geoptimaliseerde apps voor tablets... ...want dat is weer een heel ander verhaal. Dat is sowieso een ander verhaal, ja. Dat is natuurlijk omdat wij tablets magazine zijn... ...en deze week in tablets mm -hmm. is dat we daarover blijven klagen. In het algemeen zijn er natuurlijk donders veel Android-apps... ...alleen, wat je zegt, hè, nog niet zo heel veel uh, voor tablets. Dat is een belangrijk onderscheid om te maken. Maar daarnaast vind ik het ook nog wel heel erg belangrijk... ...om te kijken van, goh, downloads is niet hetzelfde als verkopen. Mm -hmm. En uh, bij mij... En bij meerdere schrijvers, volgens mij, heerst in ieder geval het gevoel... dat er op Android veel minder gekocht wordt dan op iOS. Uh -huh. En dat vertaalt zich toch ook een beetje in die cijfers. Want als we dus nu 15 miljard Android-apps zijn gedownload... dat zou dan vandaag ergens gebeuren, volgens mij. Uh, volgens Google's eigen rapportage... Uh, hebben ze tot nu toe meer dan 20, 320 miljoen uitbetaald aan developers. Ja. Dat is een hartstikke, een hartstikke berg geld, hè? Mm -hmm. 320 miljoen. Maar iOS heeft dan volgens de cijfers 25 miljard uh, apps tot nu toe gedownload... bij de laatste rapportage. En bij diezelfde rapportage hebben ze ook verteld wat ze tot nu toe hebben uitbetaald. En dat is 4 miljard. Ja. Dat is heel veel meer. Ja, uh, uh, uh, uh. Ja, wat, dat is wat, zeg maar ja. 13 keer meer of zo, weet ik veel. Ja, zoiets. Ja. Ja, wat, wat, kijk, dat zal niet de reden zijn. Maar wat mij wel vaak opvalt, en dat was, want ik was gisteren ook de, die applicaties aan het vergelijken voor, voor films en tv-series kijken, dat, dat uh, een iOS-applicatie uh, vaak, of in sommige gevallen, veel gevallen, uh, 2,99 euro, 2,69 euro mm -hmm. uh, kost. En dat die bij Android dan soms zelfs gratis is, of 1,50 euro of 1,30 euro. Daar is het ook al ja, verschillen. Ja, dat, dat, dat verschil snap ik niet zo goed. Waarom dat is. Is dat omdat, uh, omdat je. Uh... Ik denk dat er een paar verklaringen voor zijn. Ja. Um, uh, Trouwens, ik heb hetzelfde voorbeeld door wat je zegt, want soms zijn ze inderdaad gratis. Ik weet nog dat ik vorig jaar had ik hier een Galaxy Tab of zo. tijdens de Tour de France. Mm -hmm. ter review liggen. En ik had. Oh, uh, ik kocht. 's ochtends op mijn iPad kocht ik de Tour de France app voor 6 euro <laughs> <laughs> of zo. En op Android was hij gratis. Ja. Uh, dus toen baalde ik er een beetje van. Mm, nou ja, goed. Een paar, een paar, een paar verklaringen die er denk ik voor zijn is. Of een paar implicaties die het heeft en een verklaring die ervoor is, is denk ik dat Google nog steeds redelijk veel moeite heeft uh, om betaalgegevens van mensen te krijgen. En daarmee bedoel ik dus, uh, al die kids die je op straat ziet lopen, die moeten hun ouders zo gek krijgen om hun creditcardgegevens uh, te overhandigen. Sommige ouders hebben geen creditcard. Sommige mensen met een creditcard zijn daar... Dat is typisch Nederlands en dat is niet gierig. Maar in Nederland is geen creditcardcultuur, Wij zijn daar voorzichtig mee. Uh -huh. Hè? Wij pluggen dat niet overal in, zeg maar. Ik weet niet hoe het in Italië is. Uh -huh. Maar uh, in Nederland is, is het niet heel gebruikelijk dat je met je creditcard betaalt. Um, da, dat, dat, dat vertaalt zich volgens mij heel erg in een, uh, een hoge drempel om... ...gegevens toe te voegen aan je Google-account... ...om apps te kopen. Daarom staat het internet ook vol met allerlei... Um, ...hoe noem je dat... ...artikelen van, goh, koop een 3V-kaart... ...of hoe, je, hoe kan je Android-apps kopen... ...zeg maar, hè, zonder creditcard uitleg. Volgens mij heb je er ook wel wat van staan, denk ja. ik. Um, dat ...op, op zijn beurt, betekent weer... ...dat het veel meer moeite is om een app te downloaden. Mm -hmm. En dat betekent dus... ...dat je vaak van tevoren gaat beslissen... ...van, oké, okay, ik uh, wil die, die app uh, wil ik echt graag hebben... En dan kan ik een kaart kopen van, weet ik veel wat de, wat de ondergrens is. Maar laat ik zeggen dat dat 10 of 20 euro is. En dan pas je nog een paar extra apps daarin bij. En je laat misschien nog een paar euro staan voor de toekomst. Maar daarna moet je weer door hetzelfde systeem heen, zeg maar. Om weer geld op te waarderen. Dus de drempel om iets te kopen is veel hoger. Maar Android apps, uh, willen het, of developers willen natuurlijk wel download aantallen uh, hebben. Niet alleen... Uh, omdat dat goed is omdat ze eventueel advertenties bijvoorbeeld voeren in gratis, uh, in, in gratis versies van, van, van apps. Waar ik zo meteen nog even op kom. Uh, maar omdat het natuurlijk een, een, een app die 300 keer gedownload is. Daar kan je nooit geen uh, um, overname of, of uitbouwen. Weet je wel? Je moet, uiteindelijk is app uh, ecosysteem is wel een kwestie van... Getallen halen, zeg maar. Je moet een soort critical mes halen, natuurlijk, voordat je bekendheid krijgt voor het over je wordt geschreven en dan, al dat soort dingen. Dus ik denk dat dat een, een, een belangrijke reden kan zijn waarom veel apps gratis zijn. Ja. Omdat ze dan kiezen van, goh, anders worden we gewoon niet gedownload, want niet zoveel mensen, of niet een groot genoeg deel van de mensen hebben betaalgegevens opgegeven, zodat het de drempel laag is. Um, en laten we dan maar grote getallen proberen te halen door advertenties uh, in onze gratis versies van de apps te, download, uh, te zetten. Maar er is een ander getal wat belangrijk is, wat die, die observatie zeg maar ondersteunt. Want Oracle is op dit moment verwikkeld in een rechtszaak met Google. Dat weet jij denk ik, dat weten de meeste mensen denk ik. ...en uh, een onderdeel van een rechtszaak is Discovery... ...en dan moeten dus de, de, de, de stukken worden overlegd... Uh, van, van, ...van Samsung, van, van, van, Oracle, of, uh, van, van Google en van Oracle... Uh, ...waar bepaalde dingen worden besproken... ...en dat zijn dus gewoon bedrijfsrapportages. Nou. Daaruit blijkt dat uh, volgens Googles eigen ra rapportage... Uh, ...van de Play Store, dat is de Android Market... Hè, ...dat heet sinds kort Play Store... 70% van de app-aankoopprijs gaat naar developers. Dat is precies hetzelfde als bij Amazon, als bij Apple, uh, weet je wel. Dat is de standaard. Ja. Dat wisten we allemaal. Ja. En 30% dachten wij altijd allemaal gaat naar Google. Mm -hmm. Toch? Dat is toch een beetje de verdeling die we ja. dachten. Nu blijkt dus uit die, uit die cijfers van Google dat uh, over alle markten genomen, dat gemiddeld 70% nog steeds gewoon standaard naar developers gaat. 25% naar providers... Okay. en naar operators... en 5% naar Google. Mm. Nou, dan zou je denken van... Huh, wat betekent dat? Maar dan is het heel belangrijk om... even terug te pakken op waar ik het net over had... over die betaalgegevens. Yeah. Want wat is het nou? In verschillende markten heeft Google... met Vodafone en andere operators... hebben ze de afspraak operator billing. Dat betekent... Dus dat je geen betaalgegevens hoeft in te voeren. Oh, maar als jij een app koopt van een euro... of van twee euro... komt die op je telefoonrekening. En de getallen uh, impliceren dus eigenlijk... dat uh, er iemand met een operatorbilling... vijf tot zes keer zo geneigd is om een app te kopen... dan iemand zonder operatingbilling. En dat daar dus een enorme discrepantie in zit... Uh, Waardoor dus operating billing enorm, uh, enorm veel beter is voor app developers, zeg maar. Omdat er dan meer verkocht kan worden. De drempel is zes keer lager, laten we het zo noemen. Dan. Ja, absoluut. Nee, dat vind ik zelf ook. Als ik de keuze heb om, om, uh, om gewoon via heel simpel mijn telefoonabonnement als extra kosten aan te schaffen... ...is dat natuurlijk vele malen makkelijker dan... Uh, Vraag je, heb jij, heb jij je creditcardgegevens in je Android? Uh, uh, nee. En jij bent Martijn Schel, hè? Of all oh, fucking people. Ja. Nee, ik bedoel, jij bent nou, Martijn Schel heb, van Tablets, heb, Tablets Magazine. Nou ja, wacht even. Dan moet even. Ik heb Google Wallet, want dat zit aan mijn uh, Gmail-account. Okay. En als ik daar iets zou bestellen. dan kan ik wel mijn creditcard gewoon invoeren, eenmalig volgens mij. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is dan al, <coughs> dat is denk ik. En ik weet niet of je dat met me eens bent, hoor. Maar is dat de. deel jij die observatie? Denk je dat er relatief weinig. Mensen in Nederland, qua percentage, zeg maar, hun betaalgegevens in hun Android hebben zitten. Ja, dat vind ik lastig in te schatten. De, uh, Google Wallet groeit, uh, groeit wel. Um, uh, of tenminste, wint aan populariteit. En uh, als jij een Gmail-account hebt, dan heb je eigenlijk ook een Google Wallet. En dat voer je eenmalig in. En dan, dan kun je nou ja, in ja maar dat is een typische Google uh, Android-belofte. Het groeit en het wordt beter. Maar hoe is het nu? Dat, dat vraag ik naar. Nou. Denk jij dat er op dit moment. Deel jij die observatie dat ik denk dat een hoop, zeg maar misschien 80%, misschien 75%, geen betaalgegevens standaard in hun Google-account oh, hebben absoluut, zitten? Oh, absoluut, absoluut. Dat denk ik zeker. En dat is dus het probleem. Ja. En dat wordt dus ook ondersteund door rapportage vanuit google zelf. Maar in iOS kun je, is de makkelijkste manier eigenlijk ook gewoon je creditgegevens doorgeven. Nou, ja, zeker nog. Het is in principe de enige manier. Of je kan klikken bij gebruiken. Ja, of gewoon een... een uh, ja, dat kan toch een... Uh... ...iTunes kaart kopen? Of heb je dan ook nog steeds je ja. creditgegevens nodig? Nee, dat kan ook, dat kan ook. Maar die zijn dus overal verkrijgbaar, zeg ja. maar. Maar daar heb je, daar heb je gelijk in. Uh, maar een, een geldig account kan je alleen maken... Uh, ...als er betaalgegevens zijn. En ja. iedereen en met een iPhone... ...heeft in ieder geval één keer... ...geldige betaalgegevens op moeten geven. Anders hebben ze nooit geen apps kunnen downloaden. En dat je het daarna oplost met... klikken bij of met, met, met, met iTunes kaarten. Dat ik het niet mee eens. Want mijn vriendin heeft uh, mijn oude iPhone... Niet ja? zijn eigen account aangemaakt zonder betaalgegevens. Dan je, je, je kan je geen, geen app downloaden. Dat alle apps Misschien downloaden. Dat, het, dat het eerst kon, maar dat, dat die account nog geldig is gebleven van overgeheveld. Maar ik had laatst bijvoorbeeld met bij mijn iPad 3 uh, moest ik natuurlijk mijn apps overzetten van de iPad 2. Mm -hmm. En ik had, uh, in het verleden heb ik een uh, UK-account gehad. Ja. Uh, daar was mijn betaalgegevens van verlopen. Kon ik dus niet meer uh, zonder dat ik eerst nieuwe betaalgegevens voor UK moest invullen. En dat kon ik overigens doen door een, een UK iTunes kaart te gebruiken. Dus credit erop te zetten. Mm -hmm. uh, moest ik die weer activeren. Anders kon ik mijn apps niet overzetten. Of maar is dat niet omdat downloaden. er al een keer betaalgegevens op stonden? Nee, maar, ik, maar, maar goed dat er misschien een, een klein percentage zit. Met die, uh, via een omweg of een hek of wat dan ook hoe je het wil noemen. Uh, niet per se een klik en bij of een creditcardgegevens heb. Ik denk dat het precies in het uiterste geval omgekeerd omge zou zijn. Dat 25% het niet heeft, maar 75% ja. wel. Want uh, ik, ik denk dat, en uh, dat verzin ik niet zelf omdat ik fanboy ben of zo. maar ik denk dat de algemene uh, uh, observatie van iedereen is die daarover schrijft dat uh, bij Apple de betaalgegevens in ieder geval bekend zijn. Dat is namelijk ook waarom het iOS-ecosysteem zoveel waard is. Ja, nou ik denk dat ook juist uh, dat een hele belangrijke reden is. Want tenminste, dat is wat ik van uh, mijn familie, vrienden hoor en, en mezelf ook. Dat gevoel heb dat het systeem van Apple. Uh, komt op mijn uh, gevoel uh, veiliger over als ik dan mijn creditcardgegevens invul. Als ik Apple mijn creditcardgegevens hmm. geef en ik koop een, een paar apps. Dan heb ik niet het gevoel van... oké, okay, wat gebeurt er met mijn gegevens? Wat gebeurt er met mijn creditkaart? Kan er ook ergens anders voor gebruikt worden? Ja. En misschien is dat een, uh, zonder reden... Of, of tenminste is dat niet realistisch. Maar dat gevoel krijg je wel doordat iOS zo gesloten is... en er eigenlijk niks ja. kan gebeuren met je creditkaart. Ik denk dat die perceptie inderdaad wel een belangrijk uh, element kan zijn... inderdaad in, in deze situatie. Um, maar ja, dat is dus... Uh, al met al is dat dus toch wel interessant om, om, uh, om dat eventjes uh, uh, te bedenken, zeg maar. En uh, even een vuige plug voor mijn eigen website. Ik schrijf dit soort dingen uh, op, op mijn eigen blog, sam.injebrowser.nl. Uh, en de, dit soort dingen verzamel ik, zeg maar. Op, op dat blog deel ik links en posts van mezelf die ik gebruik voor deze podcast, voor artikelen op Tablets Magazine, voor andere podcasts die ik schrijf en voor andere artikelen die ik schrijf. Dus... Uh, dit soort dingen zijn dus nog niet helemaal af in mijn hoofd... zodat ik het op Tablets Magazine kan plaatsen. Mm. Maar vind je dat leuk om op de hoogte te blijven... kan je dit dus op mijn eigen blog volgen. Uh, een andere observatie, de laatste over, over dit onderwerp... wat belangrijk is om te, om, om, om te weten, denk ik... is of eigenlijk twee, twee stuks. We hadden het net even over gratis apps en um, advertenties die daarin zitten. Ja. Ook volgens diezelfde rapportage van Google... gaat daar maar 39% van de advertentieinkomsten vanuit apps, wordt uitbetaald aan developers, operators en god, wat was het? fabrikanten. Dus dat moet verdeeld worden nog onder drie uh, staatjes, zeg maar. Fabrikanten, operators en developers. Dus hoewel ze uh, inkomsten kunnen genereren uit advertenties, moeten gratis apps heel erg veel meer dan betaalde apps gedownload worden... om hetzelfde inkomensniveau te gaan behalen. Ja. En die gratis app-combinatie met die uh, combinatie van betaalde apps... waar niet iedereen betaalgegevens voor heeft... brengt het belangrijke probleem met zich mee... dat als er niet genoeg verdiend wordt met een app... er ook geen ondersteuning voor kan uh, gegeven worden. Dus door ontwikkeling en dat soort dingen. En dat is heel belangrijk in het Android-ecosysteem... om in de gaten te houden de komende tijd... Van joh, wordt er nou wel genoeg verdiend om het in stand te houden? Want dat we er allemaal nog steeds. Praat even door, uh, ik sluit even de deur. Die lijkt goed. Ja. <lacht> nee, ik, ik zeg het maar even tegen jullie, zeg maar. Hier ja, ben je weer? <lacht> Martijn, die wou, die wou niet dat we horen dat hij aan het douchen is. <lacht> douchen? Ja. Dat zijn voet. Dus voet nee, en de dat de, de, de, de deur zelf open Oké, okay, staat rond. Uh, nou ja, waar we het over hadden, hè. Uh, het is gewoon belangrijk om te beseffen dat als er niet genoeg verdiend wordt aan een app, dat het ook niet doorontwikkeld kan worden. Nee, precies, en dat, dat dacht ik ook van. Ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke reden waarom er zo weinig apps, of relatief zo weinig apps geoptimaliseerd zijn voor tablets. Want uh, de developers hebben ook zoiets: ja, eerst mijn geld terugverdienen, uh, of eerst nou ja, uitmelken misschien het verkeerde woord. Maar eerst wil ik voldoende uh, inkomsten hebben uh, gegenereerd. Zodat ik uh, die investering kan maken in een voor tablets uh, geoptimaliseerde app. Uh, maar dat gaat gewoon een stuk langzamer dan bij, uh, dan bij Apple. Dus je zult ook die, die, uh, uh, die oppak van de voor tablets geoptimaliseerde opt Android apps uh, veel trager zien uh, opkomen. Ja. ja, dus dat zijn uh, uh, denk ik toch de interessante dingen om, om te beseffen en in de gaten te houden. Um, even kijken, want we hadden het eventjes over mijn blog waar ik dat soort dingen deel. Dan kunnen we misschien beter meteen even het volgende punt pakken. Wat ook op mijn blog besproken is. Zodat we dat een beetje bij elkaar kunnen houden. Um, want jij hebt op de lijst gezet. iPad wint aan marktaandeel. Android uh, zakt verder weg. En ik heb eraan toegevoegd. Uh, volgens onderzoek voor, in Amerika. Hè, dus niet uh, voor Europa of Nederland. In Amerika is in ieder geval 94% van het tablet internetverkeer Komt vanaf de iPad. Goed, die combinatie tussen te, twee observaties lijkt me interessant. Tel me eerst eens over dat marktaandeel, dat heb jij geplaatst. Nou ja, in vergelijking uh, met het laatste kwartaal van, uh, van vorig jaar is, is het marktaandeel van, van de iPad gewoon weer, weer flink gegroeid. En uh, de exacte percentage, het is voor, uh, ik heb het niet bij de hand, hoor, maar het is, het is zeg maar gegaan van 50% weer naar, naar, naar, naar, naar 65%. Of van ja. 60 naar, naar 75%. Het is, het is in ieder geval weer flink gegroeid en van Android is het weer omlaag gegaan. Um, de belangrijkste, uh, het belangrijkste product dat dat inge in heeft moeten leveren is, uh, naar mijn zin is het wel opvallend, is, het, is de Amazon Kindle of Fire. Daar was eind vorig jaar heel veel uh, over te doen. Dat was zeer populair, ding van 199 dollar. Uh, perfecte integratie met de Amazon stores en voor, qua content consumptie was het uh, was mm -hmm. perfect. En uh, dat is inmiddels teruggezakt tot, tot zo'n 4% van de verschepte tablets in, in het uh, afgelopen kwartaal. Dus die heeft flink in moeten leveren. Um, en is zelfs gezakt naar de derde plek volgens mij. En, en Samsung is een, een, heeft een plekje gewonnen. Um, dus dat vond ik wel ja, opvallend. Even voordat je de Kindle sn snel overslaat. Verscheept um, is niet hetzelfde als verkocht. Nee, nee, nee. En dat is belangrijk om te beseffen. Want er, is, er zijn een beetje uh, follow-up posts over die cijfers geweest. Um, ja, Kindle Fire is enorm gezakt zeg maar, in verkopen waarschijnlijk. Uh -huh. Maar minder dan dat we, uh, want volgens die IDC-cijfers waar we het nu over hebben, waren er maar 700 700.000 mm -hmm. tegenover 5 miljoen vorig kwartaal. Dit, dit kwartaal 700.000. Maar dat betekent, uh, verschepen betekent dus op voorraad brengen. En uh, voorraden uit Q1 zijn natuurlijk ook nog verkocht, of uit Q4, zeg maar, zijn verkocht in Q1, ja. zeg maar. Dus ze uh, uh, zijn wel gezakt, zeker qua vers, uh, qua, qua uh, verstuurde tablets, maar uh, verkopen minder gezakt... dan dat je op het eerste oog... Ze zijn, zijn niet uh, zesvoudig of uh, zes keer minder of zo, zeg maar. Maar het is inderdaad opvallend. Inderdaad en je vind. hebt natuurlijk ook de reden... Uh, het is misschien een iets wat vertekend beeld, want uh, je hebt natuurlijk in het, twee, het eerste kwartaal van dit jaar... de lancering van een nieuwe iPad gehad. En uh, relatief weinig nieuwe dingen van... Uh, van Android. Ja, en, en Seasonality, hè, zoals ze het noemen, speelt denk ik heel erg mee. Want 200 dollar voor een productgroep wat op het moment de beestenbus krijgt, eigenlijk overal, tablets. Uh. Um, maakte, maakte het een enorm interessant kerstcadeau voor heel veel mensen. Ja. Sinterklaas cadeau, hoe je het wil noemen. Um, kerstcadeau, dus Amerika. Um, en dat speelt kennelijk ook nogal sterk mee. Ja. Maar goed, dat, uh, dat, dat is toch uh, uh, interessant om te weten. Wat ik dan weer gedeeld heb, want daarom noemde ik het nog eventjes. Uh, um, wat ik interessant vind, is dat het bekend is geworden wie er wat verdient op de smartphone-markt. En hoe dat zich verhoudt zeg maar, tegenover de tablet-markt. Want op de smartphone-markt is het nu zo dat de twee fabrikanten geld verdienen. En eigenlijk drie. Samsung die is verantwoordelijk voor 26% van alle winst... Die, die wordt gemaakt op de smartphone-markt. Is voor Samsung. 73% is voor Apple. En 1% is voor HTC. Nee, nee, nee. Maar dat is, dat is de smartphone-markt. We weten allemaal dat het niet hetzelfde is als de tablet-markt. Maar de smartphone-markt is op dit moment wel... het punt waar we als Android-liefhebber... of als Android-cheerleader uh, of wat dan ook... Uh, Naartoe moeten, zeg maar. Want daar doet Android het volgens de perceptie in ieder geval enorm goed, toch? Op de smartphonemarkt. Zeker mm -hmm. nog, ik denk dat ik het liever een, een Android zou kiezen dan een iPhone op het moment. Gewoon meer keuze is. Dus daar doen ze het goed. Maar daar verdienen dus maar twee bedrijven geld. Dat is wel iets dat tabletfabrikanten zien. Want dat zijn dezelfde bedrijven. <lacht> HTC, Samsung, uh, Amazon en dat soort dingen... Als uh, zeker als je naar Nederlands maakt, dan moet je Amazon weghalen, dan zien we dus dat ze daartegen uh, een hele lastige situatie nu vechten, hoe, hoe de tabletmarkt er nu voor staat, maar dat het uh, uitzicht op de meest ideale situatie waar ze zich nu als een in eerste instantie op kunnen richten, namelijk een vergelijkbare situatie creëren. een succes, ver vergelijkbaar succes creëren op de tabletmarkt als we het hebben op de smartphone markt. is niet zo rooskleurig. Als er maar twee bedrijven geld verdienen. En dat is erg belangrijk om te beseffen, denk ik. Maar hij, uh, want LG uh, is toch ook wel een redelijke smartphonefabrikant. De laatste tijd misschien wat minder. Maakt vlies. Maar die, je zegt, dus die verdienen eigenlijk, die maken eigenlijk geen winst. Nou, nou niet joh. Iedereen levert geld in, behalve HTC, Apple en Samsung. De rest levert geld in. Ja. Je zou toch zeggen dat op een gegeven moment moet dat toch winst uitkomen? Anders haal je niet vol. Exact. En dat is dus iets waardoor je op een gegeven moment... Dus ...android-fabrikanten zou gaan zien wegvallen als het gaat om smartphones. Mm. Maar je zou dus ook dat zien in de wil van tablet-fabrikanten... ...en dat zijn vaak dus dezelfde, om wat door te ontwikkelen. Dus, en we hebben vorige podcast uitgebreid over Samsung gehad... Uh, ...als in van wanneer beginnen die hun eigen fork van Android... En dit soort dingen speelt daar alleen maar meer in mee. Want als Samsung die klap op de spijker op de zou geven, zeg maar, we gaan met een eigen vork, dan is er dus nog maar één echte Android fabrikant die winst maakt. HTC 1% en die getallen, die, kwartaal over kwartaal, gaan ook hardhollend achteruit. Hopelijk brengt de HTC One X daar, daar, uh, verschil in, hè, de, de, de omslagpunt. Maar dat valt nog maar te bezien. Maar dat is wel heel interessant als we het over, elke keer over ecosystemen hebben we het, hè? over van, goh, hoe lang kan dit in stand gehouden worden? Verdienen developers, hebben we het net uitgebreid over gehad. Verdienen die genoeg om het in stand te houden? Maar minstens net zo belangrijk zijn, is, verdienen hardwarefabrikanten genoeg. En het lijkt erop dat dat nog heel erg lastig gaat worden de komende tijd. En vergis je niet, over een paar maanden is er een derde speler die in principe op papier... ...in ieder geval een shot gaat krijgen, namelijk Windows 8. Dus dat zijn interessante dingen om... Uh... Om te lezen uh, en om, om, om, om te beseffen, uh, ook hier weer is nog niet vertaald in een artikel op, op Tablets Magazine. Wil je hiervan op de hoogte houden, Hou dan mijn blog in de gaten. Want daar deel ik dus de links naar de informatie waarop ik dat soort dingen ga baseren in uitgebreide artikelen op andere plekken. Bijvoorbeeld bij jou. Yes. Even kijken. Nou, dan kunnen we eventjes overslaan dat uh, Ice Cream Centers nog maar bij 5% van de apparaten te vinden is. Hebben we dat ook maar genoemd. Even kijken, zijn er nog meer onderwerpen die je wil bespreken vandaag? Uh, misschien even kort, uh, vond ik wel opvallend of opvallend. Uh, de I iPad 2, daar is een zaakjes uh, nieuwe versie van. En op oh, het ja. eerste oog uh, is dat niet te zien hoor. Maar uh, als je een iPad 2 koopt, dan is er een kans dat je een, een, uh, een, een nieuw model krijgt. In de zin van daar zit een kleinere, compactere chip in. En die compactere chip is energiezuiniger, waardoor de batterij langer mee zou moeten gaan. Uh, als je mazzel hebt, koop je dus een iPad 2 die een uur langer meegaat. Ja, een uur tot anderhalf was inderdaad de gemiddelde uh, verlenging van de batterijduur. Dus Apple is met die chip aan het testen. Uh, waarschijnlijk om in volgende generaties iPhones te gebruiken of in iPods. Uh. Dus uh, nou, dat vond ik wel van. Uh, je kan het niet zien als je erin koopt, dus het is maar geluk als je erin een krijgt. Dat is heel belangrijk om te zeggen. Het is belachelijk trouwens, want je kan dus niet zeggen van hey, doe mij een nieuwe iPad 2, zeg maar. <laughs> Wat eh, uh, zo gaan ze niet met elkaar over. Nee. <laughs> Wel jammer, of raar uiteindelijk vind ik ja. het zelfs. Um. Oké, okay, even zien. Uh, de eerste reviews van de Asus Padfone zijn binnen. Uh, de eerste review van CNET uh, Asia was het. Uh, yes. Die heeft hem uh, binnengekregen. Nou, er zijn al geruchten of eigenlijk al een beetje nagenoeg bevestigd dat de Padfone vertraagd is. Die zou in mei komen. Of, uh, het is nou <laughs> mei. Maar de uh, Snapdragon processor van Qualcomm uh, heeft leveringsproblemen. Of tenminste, daarmee zijn leveringsproblemen. Dus hij komt wat later uh, op de markt waarschijnlijk. Maar CNET heeft dus... Uh, Terwijl de hond binnenkomt. Uh, de uh, pet voor gereviewd. En die waren daar eigenlijk heel erg positief over. Ze gaven eigenlijk alle punten een, een, een, een acht, zeg maar. En um, kijkend naar het design en de functionaliteit. Uh, de, de, de smartphone waren ze heel positief over. Goede houvast, mooi display. En het is vooral heel flexibel natuurlijk. wanneer je een, een, een tablet en een smartphone in één hebt. Met een lange batterijduur en de omschakeling tussen uh, smartphone apps en. Uh, en uh, de tablet apps uh, gaat vloeiend. Dus dat zijn uh, positieve punten. Dat zijn Even negatieve dat? punten te noemen, want uh, de combinatie van smartphone en tablet, als die eenmaal gekoppeld zijn, is uh, robuust, groot, uh, zwaar. Dus om dan met je tablet te werken is niet heel fijn, zeker niet in één hand. Uh, dus dat is echt meer een tablet voor op tafel of iets dergelijks. Uh, voor de rest zijn, zijn er ook een aantal bugs die nog niet. Een tablet in de Bijbelse zin van het woord. Ja, ja, precies. Voor de rest ook nog een aantal bugs. Dat de tablets auto of, uh, applicaties automatisch afgesloten worden. Wanneer je de smartphone in de tablet schuift. En dat soort dingetjes. Maar over het algemeen dus uh, zeer positief. En uh, <coughs> ja, moet waarschijnlijk dus eind deze maand. Uh, maar door de vertraging waarschijnlijk volgende maand. Voor 699 euro. Als combinatie dus. Hè, smartphone en tablet. Op je laatste keer viel een beetje weg, maar eind deze maand lijken ze dus te komen. Wij kunnen, denk ik, niet wachten tot we er eentje hebben om ermee te, te spelen, toch? Ja, ja en uh, over dat soort dingen gesproken. Uh, uh, dan hoop ik toch deze week uiteindelijk wel de, de Transformer 300 en de Iconiant App A510 uh, te kunnen gaan reviewen. Een van ons beiden of beide. Uh, Oké, okay, even kijken. Dan uh, zijn we zo'n beetje aan het eind van de podcast. Maar niet uh, voordat jij heel snel. Vier alternatieven opnoemt voor een iPad met een hoge resolutie-display. Dat zie ik nog op de ja. lijst staan. Uh, dat is uh, de, uh, de Huawei MediaPad 10 Full HD. of FHD. Dat is, dat is een tablet die wel aangekondigd is tijdens het MoMA World Congress afgelopen februari. Um, ja. Dat is een hele goede optie, alleen weten we nog niet pre uh, precies wanneer die komt. Je hebt natuurlijk de A3 Coding Tab A700. Die moet uh, deze maand op begin of begin volgende maand verschijnen. Full HD-display. Uh, Transformer Pad Infinity van Aces. Heel mooi apparaat. Uh, opvolger van de Transformer Prime. Ook met full HD display. En uh, dan hebben we nog een, een Lenovo ThinkPad. Uh, of ID-tab, sorry. Um, ook met full HD display. En een nog snellere processor. Quad -core. Maar je noemt het elke keer full HD. Ja, is het is het wel meer dan full uh, HD. Joh, maar ik heb het even over het echte real estate wat je voor films gebruikt. En dan niet over de menubalk. Uh, het is inderdaad 1920 bij 1200 pixels. Maar dat zijn hier Oké, okay, dus uiteindelijk komt er nog niet één in de buurt van de echte uh, hoge-resolutie scherm. Nee, nou, het is allemaal steeds geen retina-resolutie, nee. 2500 keer 1900 of zo, een of andere achtergetal. Ja. Ik weet niet meer precies wat het is, maar uh, lekker belangrijk. Uiteindelijk, uh, scherp is scherp ja. hoor. Oké, okay, uh, even kijken. Nou, dan uh, zijn we, denk ik... We hebben Nathan niet vergeten, nee. zou ik zien. Nee, die hebben we gehad. <laughs> uh, nou, dan moeten we er maar een eind aan maken, denk ja. ik. Dat klinkt heel dramatisch, maar dat is goed. <laughs> Als, uh, uh, als, jij mijn website plucht, dan pluk ik die van jou. Mensen, uh, kunnen natuurlijk alle, het, echt het belangrijke tablet nieuws lezen op tabletsmagazine.nl. Martijn kan gevolgd worden op allerlei plekken, maar voornamelijk op Twitter en op zijn eigen site, ja. zij, denk ik. En dat is twitter.com slash tabletsmagazine.nl. Yes, dan? yes, yes. Zonder NL? Nee, gewoon tabletsmagazine, ja. En okay. ja, we kunnen Sam natuurlijk voor alle achtergronden en interessante linkjes naar internationale blogs en leuke artikelen, uh, vooral interessante artikelen, volgen via uh, sam.injebrowser.nl. En uh, jouw Twitter. Sam rijven yes. op Twitter. En dat was hem weer, tot de volgende keer. En vergeet Nathan ook niet te bezoeken op digimind.nl of twitter.com. /digimind. Okay, tot de volgende keer.